Goedemiddag. Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De boodschap dat er bij Philips in Nederland honderden banen verdwijnen is hard binnengekomen bij het personeel gaat niet heel goed met het bedrijf. De afgelopen maanden maakte Philips 1,3 miljard euro verlies en dus worden er banen geschrapt. Verslaggever Eva Wiesing staat bij een Philips fabriek in Best. Nou ik sprak net iemand van de FNV die hier heel veel mensen al gesproken heeft en ook in Drachten zegt hij dat er heel veel onrust is onder het personeel. De vraag van blijf mijn baan behouden want het is echt voor het eerst in hele hele lange tijd dat er zo'n ontslagronde hier wordt aangekondigd. Vooral mensen met een kantoorbaan moeten vrezen voor ontslag. Mensen die in de fabrieken werken of in de logistiek wil Philips juist behouden. Voor 14 december moet duidelijk worden wie er weg moet en wie er mag blijven. Een kleine tornado heeft in het noorden van Frankrijk vanmorgen enorme schade aangericht. Volgens correspondent Frank Renaud duurde de tornado maar zo'n 20 seconden, maar ging het er heftig aan toe. Heel veel huizen verwoest, echt compleet helemaal afgebroken door de wind. Daken zijn weggevlogen, muren werden weggeblazen, bomen liggen om, auto's vlogen door de lucht. En er moesten zo'n 150 bewoners ook geëvacueerd worden uit hun huis. Die zijn in sportcentra van gemeenten ondergebracht. Het Franse Academie had er wel voor gewaarschuwd, daardoor is er waarschijnlijk ook maar één Licht gewonden gevallen. Goed nieuws voor mensen die afgelopen weekend zijn bestolen tijdens het Amsterdam Dance Event. De politie in Leiden heeft iemand opgepakt die tientallen telefoons op zak had. Waarschijnlijk waren die gejat tijdens een groot feest in de Johan Cruijff Arena. Slachtoffers kunnen langskomen om te checken of hun toestel ook is teruggevonden. En morgen is in Nederland een deel van een zonsverduistering te zien. Tenminste als het niet te bewolkt is. Op het hoogtepunt rond het middaguur is de zon voor bijna een kwart bedekt door de maan. Dan lijkt het alsof er een hap uit de zon is genomen. Als je de Eclipse wil bekijken, doe dan wel even een speciaal eclipsebrilletje op om je ogen te beschermen. En mocht je morgen iets anders te doen hebben, over 2,5 jaar is er weer een. Het weer trekken buien over, het waait ook flink. Vanavond klaar het op. Morgen opnieuw kans op buien. Verder een mix van zon en wolken bij een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een flinke file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Vrachtwagen is daar de lading verloren. Twee rijstroken zijn er daarom dicht. Vertraging is een half uur. Verder moet het verkeer in het noordwesten van het land rekening houden met zware windstoten. En tussen Hoofddorp en Leiden rijden geen treinen door een kapotte trein. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM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 lekkere muziek uit de jaren 80 aan het begin van zondagochtend op zaterdag. Je hoorde de Culture Club oftewel de leadzanger Boy George, de Engelse zanger, met inderdaad de hele lekkere single van de Culture Club. Dat was It's a Miracle. Het is zeker een miracle. We hebben het weer gered, Benno. Goedemiddag ja, trouwens. Ja, Rob en luisteraars, een hele goede middag. We hebben het zeker gered. Ja. Het ging met hakken over de sloot. Nou, Dat nou, nou, wat een weekje weer. <laughs> hè? Een jongen, weekje jongen, weer. jongen, jongen, ja. jongen, jonge. <laughs> maar goed, uh, we zijn er weer. De zon schijnt. Dus wat kan ons gebeuren in een heerlijke warme uh, studio? 16 en, graden buiten, dus uh, nou, best ja. wel een aardige temperatuur. Nou, zeker. Het is heerlijk weer buiten. Niet te veel wind, dus... Uh, wat dat betreft, uh, laat maar gaan dat weer. Heb je bijenradar uh, van de week nog gezien... met uh, de weersverwachting voor uh, de komende dagen? Uh, voor uh, de lange termijn hadden ze voorspeld... dat ja? het vanaf volgende week ongeveer de hele week 35 graden. Oh ja, ja, worden, die, ja. Die, die vergissing. Ja, ja die ja, vergissing. Ja, ja daar, daar, foutje bedankt. Ja, ja, dat ik, klopt ik, het ik dus las, niet. Ja, ik las dat Helga Leur die, wilde, als, die schreef op Twitter... geloof ik of waar dan ook. Als dat zo is, dan eet ik mijn bikini op. nou dat, dat, ja. dat had ik ook wel graag gezien. Oh, ja, ja, ja. ja. <laughs> uh, nou, wat gaan we doen in dit uur? Natuurlijk het weer. Daar gaan we het ook over hebben. En we hebben de nodige persberichten binnengekregen. Dus dat gaan we behandelen zoals... Uh, mijn persberichten van pluspunt. Um, ik wilde straks nog even beginnen met onze gast van vorige week. Marco Termes. Die plaatste een, een gedichtje op uh, heel klein gedichtje op Facebook. Gisteren, of een paar uur geleden, dan nog een persbericht van de gemeente Zandvoort. Eens um, even kijken. En dan uh, volgen persbericht van de provincie Noord-Holland. Ja, daar worden we ook doorbestookt altijd uh, de, met persberichten. Nou, dat wil ik er ook wel eens meenemen. Dan is het uh, nog even kijken. Uh, dat, uh, dit weekend worden alle wandelpaden in Nederland schoongemaakt. Nou, dat vind ik ook heel knap. Want we hebben heel veel kilometers aan wandelpaden En heel veel en. eikels. En heel veel... Nou, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Wat, wat een, een eikelsjaar. hè. En uh, dan uh, de... Volgende uur hebben we onze gast Rob Petersen. Hij komt niet in de studio, want wij woont tegenwoordig heel ergens anders. En Rob die gaat ons vertellen over een trilogie van boeken. En er is net een nieuw boek. Het laatste boek is uitgekomen over de coureur Wim Boshuis... Uh, daar heeft uh, Rob niet aan meegeschreven. Maar wel aan het allereerste boek Wim Loos. Uh, veel te vroeg overleden race-talent. Dan hebben we natuurlijk nog meer uh, persberichten. En aan het eind van het tweede uur hebben we een item over kickboksen. Vanwege een kickboks gala vanavond in Beverwijk. En na het tweede, uh, tweede uur gaan we even terug naar Beverwijk. Want daar hebben we onze, onze grote vriend Randall Olsen als pitreporter. Ja, we zitten in Amerika dit uh, weekend. Ja, Formule 1 is dit in Amerika, maar er is nog heel veel ook anders autosportnieuws en dat uh, gaan we natuurlijk ook even doornemen met Rendel, want de racekalenders voor volgend jaar zijn namelijk bekend geworden en uh, er wordt uh, nou ja, daar uh, uh, dol enthousiaste berichten op Facebook van Rendel daarover, dus laat hij het allemaal maar eens vertellen. Ik ben heel benieuwd en ik uh, ga lekker uh, samen met jou uh, deze drie uur verzorgen op de Stalfbos Radio. Hele goeiemiddag, Zalfoort. En leuk dat je me aan hebt. Dit is CFM, al 32 jaar. Jouw radiostation. Met nu Duran Duran. Ja, dat ze in de jaren 80 uh, heel veel uh, mooie hits uh, hebben gescoord. Was het even stil rondom Duran Duran. En toen kwamen ze in één keer terug uh, met uh, de single die je net hoorde, Benno. Dat ja. was uh, inderdaad The Ordinary World. Prachtig. Ook een hele mooie, prachtige single. Ja, zeker. Zeker. Nou, zo dadelijk het uh, nieuws. Want er is alweer weer het een en ander gebeurd, oh, toch? Zat, nou, Ja, nou, ja. Is Niet veel gebeurd, maar nee. in ieder geval uh, genoeg te melden. Nou, dat ga je zo meteen horen naar de volgende plaats. En die is van uh, Elfenville en Big in Japan. Zaterdagmiddag op de Zandvoorts Radio met uh, die uh, klassieker. De single van uh, Elferfield en Big in Japan. Het is kwart over twee geweest en dat betekent tijd voor het uh, nieuws. Uh, nou, je zei het al, uh, Benno. Valt mee wat er uh, deze week uh, gebeurd is, maar... Uh... Je hebt wel wat nieuws voor ons. Ja, ja, we, we hebben altijd natuurlijk de hele week. krijgen we bij de redactie. allemaal persberichten binnen. Dus uh, uh, dat wil ik altijd graag met je doornemen. Maar even dit. Marco Termes, hij was uh, vorige week zaterdag. bij ons live in de studio. En, uh, en zondag trad hij op. en dan kreeg hij nog een leuke recensie. in de Zandvoedse Courant. En vandaag, uh, plaat, of gisteren, plaatste hij een, een gedichtje op zijn Facebookpagina. En dat heet Jij. En dat wil ik even voordragen. Ik, ik, ben er namelijk, ik had een boek van gekregen. En daar ben ik aan het oefenen... Ja. om die gedichten voor te dragen. Maar zoals Marco dat deed in de studio... dat was ongelooflijk goed. En, maar dat is moeilijk om een gedicht... maar goed, dit is het gelukkig een heel klein gedichtje. Daar gaat hij dan. Jij. Grootse gedichten hoeven niet lang te zijn. Integendeel. Zoals grote ideeën niet moeilijk hoeven zijn... of diep. Jij. Zie je nou wel... Alles gezegd en toch niets te veel. Alles. Kusje. Marco Temes. Kijk, kijk, kijk, kijk. En dan krijg je dus reacties op Facebook. En ja. dat vind ik ook wel leuk. En zoals oud-collega Tom Hendricks. Die schrijft als reactie hierop. Mantelzorg. Slechts één woord, maar met grote inhoud. Nou, dat ben ik helemaal met Tom eens. Want uh, ik heb diep respect voor mantelzorgers. Want dat, dat is mensen die het ongelooflijk zwaar hebben. En dat toch, uh, ja, dat is een heel zwaar leven. Ja, ze zijn zo belangrijk, hè? En zo ongelooflijk belangrijk. Nou, en Mar de Bruin, die schrijft op Facebook... Ik voel de bas tot in mijn stuit. Indrukwekkend mooi, <laughs> Dus dat vind ik heel mooi. Dus jij, ik zou een beetje bas geven. Goed, nou, dan hadden we nog een, een persbericht van de gemeente. Vanaf 1 november november dit jaar zijn mensen die hun hele woning in Zandvoort verhuren aan toeristen verplicht om dat te melden. Ze moeten de gemeente via de website... Toeristischeverhuur.nl laten weten wanneer, voor hoeveel nachten en aan hoeveel personen zij de, huur, uh, de woning verhuren. Dit geldt voor particuliere vakantieverhuur, waarbij de hoofdbewoner de hele woning via bijvoorbeeld Airbnb verhuurt. Dit mag maximaal 120 nachten per jaar. De meldplicht zorgt ervoor dat de gemeente de ongewenste effecten van toeristisch verhuur kan minimaliseren. En de verhuur van tweede woningen aan toeristen tegen kan gaan. Door de meldplicht kan de gemeente effectief controleren en handhaven bij overtredingen. Het niet vooraf doorgeven van verhuringen kan bij controle door de gemeente hoge boetes opleveren. Nou en dat is al dus allemaal onderdeel van een maatregelen. ...pakket van de gemeente uh, Zandvoort. En wie gaat dat allemaal handhaven dan, hè? Uh, ja, precies. Ja. En, uh, en als je het niet doet... ...dan uh, is er dan... ...misschien een haan die daarna kraait. Uh, dat is... Uh, ik, uh, ...ik vind er nogal wat. Het uh, is een, uh, een vergaande... bemoeienis van de overheid. Uh, is mijn persoonlijke mening, zeg ik er eerlijk bij. Dus dan uh, moeten de, <laughs> de mensen, de buren... ...gaan uh, verraden of de, zo? Ja, uh. precies. Ja. Nou ja, laten we het iets gezelliger houden. We gaan lekker gezellig naar Pluspunt. Want die had een hele lijstje van uh, leuke dingen. Zoals uh, Pluspunt uh, Poëzie, Chansons de Guest in de Middeleeuwen. Hou je van poëzie en de verhalen erachter... dan is uh, deze middag onder begeleiding van Theo Chin Su... Echt iets voor jou. En dat gebeurt allemaal op vrijdag 8 oktober. Chansons de Gesten in de Middeleeuwen. En dat zijn verhalende gedichten, ridderromans... waarin de helden van ridders... onder andere Karel de Groten... Uh, werden bezongen door rondreizende troubadours. Het, begint, uh, het gebeurt allemaal in Wijksteunpunt. Uh, wijk de Blauwe Tram Die, uh, organiseert het in samenwerking... met de Bibliotheek Zuid-Kermeland. 28 oktober dus, van twee uur middels tot half half vier, kost 2,5 euro... inclusief koffie, thee en wat lekkers... en aanmelden bij Pluspunt. Dan even muziek door de jaren heen. Saxofonist en zanger Adam Spoor... is terug met muziek en verhalen... over Dizzy... Gillespie en Frank Sinatra bij Muziek Door de Jaren Heen. en Het gebeurt vrijdag 4 november van half 11 tot 12 in de bovenzaal van de Blauwe Tram. Gratis is het allemaal, inclusief koffie en natuurlijk wel aanmelden. Je kan je ook alvast inschrijven, 16 december. Dan hebben we een kersteditie met live muziek onder begeleiding van... Pianist en zanger Charles van den Heuvel. En over piano gesproken. Nog een pianoconcertje van Pluspunt. Heeft u, dit hererst, uh, heeft u met dit herfst weer ook zin om weg te dromen... bij prachtige klassieke pianomuziek? Geniet dan van een pianoconcert van Leo Leon de Groot... bij Pluspunt 28 oktober van 2 uur... S middags tot kwart over drie in Pluspunt Zandvoort Noord... Koste 2,5 euro inschrijven bij de Bali. Dankjewel Benno. Dat was weer het nieuws en uiteraard ook de evenementen. Heel veel activiteiten van Pluspunt. Een hele goede zaak. En wil je er meer over lezen? Dat kan onder meer ook op onze eigen CFM app. En mocht je de app nog niet hebben, download hem dan nu. Hè? Onder ZFM Zandvoorts. Me, there's no place I'd rather be I would away forever Exalted in the scene As long as I am with you My heart continues to be With every step we take Kyoto to the bay Strolling so casually We're different and the same Gave you another name Switch up the batteries If you gave me a chance I would say it. it's a shot No place I'd rather be, yeah, yeah. zaterdagmiddag. Uit, uiteraard ook uh, lekkere muziek op de Stanfordse Radio. Je hoorde ze juist uh, Clean Bandit en uh, Rada B. En we gaan naar het strand toe. Ja, lekker. En als we naar het strand gaan moet het wel een beetje lekker weer zijn, O natuurlijk. Het ja, liefst wel ja. Het liefst wel. Dus ja. laten we maar eerst even gaan, gaan luisteren naar jou. het wat heb jij in petten Net een soort buienraad een graadje of 35? Lijkt me wel lekker eigenlijk. Nou, het, de winterjas kan in ieder geval wel aan de kapstok blijven hangen. En met een klein dun zomerjasje gaat het helemaal lukken. Want vanaf woensdag wordt het 18 graden in... In Zandvoort, eh, vrijdag zelfs 19. En kijken we bijvoorbeeld bij het Carnemie, Die gaat zelfs naar uh, 20 vanaf uh, tot 22, van 20 woensdag naar 22 vrijdag. Maar dan moet je natuurlijk wel dieper het land in. Uh, even kijken wat, wat gaat de regen doen de komende week in Zandvoort. Nou, morgen zondag en maandag uh, kunnen we nog 1 tot 2 mm verwachten. Daarna blijft het van dinsdag. Tot zaterdag droog. Dus je kan volgende week op de fiets komen. Dat is ook altijd wel fijn. Met een eh, nou minimaal verwachting aan regen. 0,2 tot 0,6. En 40 tot 35 procent kans op zonnetje. En de wind is zeer zwakjes. Van, even kijken, 4 tot 6 boven. Dus dat valt allemaal reuze mee. Je hoeft je geen niet in te smeren. We hebben 0 tot 1 UV-stralingen. Eh, dus wat dat betreft eh, is het eh, lekker. Wordt het eigenlijk een heerlijke week gaat het worden. Eh, Daarna, dan gaan we naar, zeg maar, kijken we alvast in november. Want dat kan via onze superwebsite. Dan gaan we, wordt het toch wat natter hoor. Eind oktober een beetje regen. Maar volg dan die week gaan we naar, even kijken, toch wel van 1 tot 4 millimeter regen per dag. En de temperaturen, nou die kletter ook aardig naar beneden. Begin nog op 15 graden, maar zaterdag... 5 november bijvoorbeeld, wordt 12 graden voorspeld. Dus dat wordt brrr, een, een vliespleetje op de bank. Ja, dat was uh, die week van de, de buienradar met uh, 35 graden ja, trouwens. Ja, oh, oké, okay, dus, okay, uh, dat was die week. Nou ja. Mm. Dus, uh, nou, ik zou zeggen, warm je ledematen en je botten behoorlijk op komende week. Ga in de zon zitten, want daarna wordt het een stuk frisser. Hé, hey, maar vandaag hebben we lekker weer, Benno. Het zonnetje schijnt uh, ook uh, lekker de studio in hier aan Precies. de Tolweg. Dat gaat hartstikke goed en, eens even kijken, als we kijken naar de. We hebben zo'n webcam voor het strand. Uh, je kan ook trouwens de studio-cam kijken. In Allemaal via de ZFM-app trouwens. Ja, ja. En uh, dan is als we even op het strand kijken, ik, ik, even klikken, klikken. En dan, nou, het is ontzettend lekker weer op het strand. Ik zie een zonnetje, ik zie een leuk zeetje. Leuke golven en uh, niet veel mensen. Dus wat dat betreft uh, is het goed vertoeven al daar. Zeker. En de Pathviews, uh, die zijn uh, volgens mij uh, voor het grootste gedeelte al weg, hè? Ja, ik zie nog een paar containers, maar goed, ja, jarom die zijn natuurlijk gewoon open, en daar kan je altijd terecht voor een heerlijk hapje en een drankje. Dankjewel, Benno, voor het weer ook na te lezen op onze eigen CFM app. Dat was het weer. Ja, ja, ja, zo is het uh, maar net. Uh, lekker door uh, met uh, de muziek nu. We gaan een uh, gouden ouwe voor je draaien. Hier is uh, Jim Croce en uh, Bad Bad Leroy Brown. Well, Fancy clothes plaatje naar wet uh, bij uh, CFM Jim Croce and the bad bad Leroy Brown. Zodat ik uh, nog wat uh, evenementen, uh, tips en ook over lichtjes avond gaan we het hebben. The club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow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 Lekker uh, de single van uh, Ed Sheeran uh, nog een keer terug te horen, Benno, in uh, Shape of You. Shape of You? Sh shape of You, okay. zo heet dat plaatje. Oh, nou, helemaal goed. Ja, toch? Ja, ja lekker. Even, even lekker meegedaan, toch? Ja, ja, zeker. Ja, ja, nou, mooi. Hé, hey, we hebben ja, volgende week, daar hadden we het over, uh, volgende week maandag uh, is het uh, Halloween. Halloween, ja. Halloween, en dat gaat natuurlijk ook over uh, lichtjes. Ja. Maar we hebben niet hey. alleen lichtjes uh, met Halloween, maar ook op de begraafplaats. Ja, en het, uh, dat is 1 november, dus uh, de dag daarna. Uh, dan word je, ben je weer van harte welkom op natuurlijk uh, de... Begraafplaats Noorderduin-Zandvoort, zoals dat officieel heet, aan de Tollenstraat. Uh, daar wordt een, voor de zesde keer een lichtjesavond georganiseerd. Ik heb even gegoogeld erop op uh, lichtjesavond. Want ik dacht van, uh, hoe uh, uniek is Zandvoort hierin? Nou niet dus, maar het wordt dus ook in andere plaatsen gewogen daar. Uh, maar het is wel een ontzettend mooi uh, evenement. Um, die, uh, net zoals vorig, vorig jaar uh, schreef uh, de Zandvoortse krant daar een, een recensie over. En die had dat met als kop indrukwekkende lichtjesavond druk bezocht. Er waren 400 mensen waar, uh, toen uh, vorig jaar uh, op de begraafplaats. En dat kan ik me ook wel voorstellen, want het is natuurlijk, het uh, begint even kijken, om zeven uur, dan is het uh, inmiddels toch wel aardig aan het schemeren zo niet donker, tot half negen uh, vindt het plaats. En uh, bij de ingang ontvang je dan een, uh, bij de aula een grafkaars, waarmee je dan uh, de begraafplaats op kan gaan. Het is overigens gewoon verlicht. Uh, en daar uh, kan je dus blijkbaar die grafplaats ook uh, uh, plaatsen. Ja, dat is uh, best wel... Ik was daar uh, verleden oh, ja, jaar, uh, Benno. Daar, okay. Ja, echt uh, heel indrukwekkend, uh, ja, trouwens. Dat, dat lijkt me ook. Was maar het heel donker? De, ja, het was heel erg donker. En dan uh, loop je inderdaad uh, met, uh, met die kaars. Ja. En dan, ja, als je slechter, uh, te, wat slechter ter been, uh, ter been bent, uh, zeg maar... Dan ja, zijn er allemaal vrijwilligers die je gewoon helpen. Dus oh, okay. je kan ook, als het lopen allemaal wat moeilijker gaat en dergelijke... dan zijn er genoeg vrijwilligers die met je meelopen en, nou, en je wel. ondersteunen. Dus ja. dat, dat is wel even belangrijk om te weten. Ja, en, en belangrijk ook om te weten is dat geadviseerd wordt om zaglantarens mee te nemen. Uh, want, omdat het dus niet overal verlicht is. Bij de notenboom op de oude begraafplaats... Uh, is een muzikaal intermezzo van de tweemansformatie Basic Matters. Uh, matters, misschien. Um, even kijken. Om half acht wordt het klokje geluid om aan te geven dat er een officieel moment is bij de notenboom. En de namen zullen worden genoemd van degene die het afgelopen jaar tot en met 31-10 van dit jaar op de begraafplaats zijn begraven of in een asuren zijn bijgezet of zijn verstrooid. Tevens worden de namen genoemd van degene waarvan afscheid is genomen in het rouwcentrum of in de aula van de begraafplaats. Nou, de vrijwilligers waar jij het over had, Rob... die plaatsen voor hen een kaars bij het plateau bij de Notenboom... om hun geliefden te herdenken die elders begraven zijn of gecremeerd zijn. Dat kan natuurlijk ook. Wenskaartjes, die uh, kunnen ook worden geschreven... en vervolgens uh, ophangen aan de daarvoor bestemde draden... De aangeboden bloembolletjes mogen op de verlichte plekjes bij de notenboom geplant worden... zodat in het voorjaar 2023 een bloemengroet te zien is. Dat is ook wel mooi. Ik vind het wel mooi, al die, die, uh, zeg maar die kleine dingetjes eromheen. Het, uh, het, het zal buitengewoon sfeervol zijn. Ja, het is ook een prachtige begraafplaats, Benno. Ben Ik, je er nog nooit geweest? Nee, nee, nee. Het, uh, echt, uh, echt heel mooi. Mijn dierbaren zijn uitgestrooid op een hele andere begraafplaats... Dus maar goed, uh, it, uh, ik vind het heel uh, een mooi initiatief. En dat moeten we koesteren, dames en heren. Zeker. In de afloop uh, kan je ook nog, uh, als je dat uh, wilt... Uh, nog even een uh, lekkere kopje koffie drinken. Uh, tot slot uh, van uh, de mooie avond. Oké, okay, uh, vandeer. Nou, even nog iets heel iets anders. Uh, wat ook ontzettend leuk en gezellig is... dat, zal vanavond, dat is vanavond om half negen in Brasserie Zin. Dan is even kijken. Gezellige live muziek en van de band Zol del Caribere. Nou, en dat uh, klinkt natuurlijk een beetje Caribisch-achtig. Ja, een beetje heel erg zonnig. <laughs> ja, heel erg zonnig. <laughs> Zoals het nu ook in de studio is. En dat uh, vinden we erg fijn. Nou, veel plezier al daar. Oké, okay, dankjewel uh, Benno. Uh, we zijn weer uh, helemaal uh, op de hoogte. Dus uh, een, hou me gaat, hè. 1 november uh, s'avonds op de uh, Algemene Begraafplaats uh, Noorderduin. The curtains Cause all we need Is candlelight You and me And a bottle of wine Gonna hold you tonight Well we know I'm going away And how I wish I wish it weren't so So take this wine And drink with me Let's delay our misery Save tonight Fight the breakup. up dawn Come tomorrow Tomorrow I'll be gone Save tonight Fight the breakup. up dawn Come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a love on the fire And burns like me for you Tomorrow comes with one desire To take me away Oh, it's true It ain't easy to say goodbye Darling, please don't start to cry Cause girl, you know I'm got to go Lord, I wish it wasn't so Save tonight. Fight the break breakup, don't come to Stay Na het bericht over de lichtjesavond draaiden we Safe Tonight inderdaad. De zingel van Eagle Eye Jerry van alweer een hele tijd geleden. Zometeen, ja nee jij bent geen Cherry Baudet dat je het gaat hebben over reptielen, Ben nee, Hoog. Ja, die was van de week weer helemaal de weg kwijt. Maar goed, ja, ja, ja, ja. maakt niet uit. Wij gaan het inderdaad zometeen echt hebben over reptielen. Ja, tegenwoordig uh, zijn de jaren 80 weer uh, helemaal populair. Met name met de kleding en dergelijke. Oh. Ik kan gewoon weer de kleding die ik gewoon nog in mijn kast heb hangen. En Geweldig. De opgeruimd. Uh, yeah. Kan ik gewoon weer aantrekken. Dan ben ik weer uh, helemaal hippe de piep. Zo. Uh, so, nou, Ja, dat is maar ja, ja, Je hebt niet alleen die kleding, maar ook uh, de muziek blijft uh, leuk uit uh, die tijd. En daarom daardoor uh, deze van uh, de vijf dames van uh, uh, Five Star. Je hoorde Find The Time. <laughs> Nou ja, we gaan het hebben inderdaad uh, over uh, de reptielen, maar dan uh, de echte reptielen niet... Uh... Zoals de spreekwoordelijke reptielen van Thierry Baudet. Nee, nee, nee. Er is een, uh, ja, het, het verhaal is uh, van onze mediapartner NH Nieuws, Dus uh, moet ik dat ook zeggen. Um, die kwamen met een bericht over een zeereptiel. Want anders hebben we het hier in Zandvoort natuurlijk niet over reptielen. Het gaat over een reptiel die 2 miljoen jaar geleden zwom. En hij wordt Tenny genoemd door de Europese water. En het is een zeereptiel van 6 meter lang. En die is nu nagemaakt door twee Haarlemse kunstenaars... Rick en Vincent. En die hebben dat uh, nagemaakt met behulp van een 3D-printer. ze zijn dus dringend op zoek naar een onderkomen... voor die 6 meter lange tanny. En ik dacht dus erop... Aan het Juttersmuseum. Ja, dat zou wel een leuk idee zijn. Dat is hartstikke leuk. En, uh, laten ze hem daar lekker ophangen. En, uh, want, uh, want dat is denk ik de enige mogelijkheid. Dat je hem aan draadjes aan het plafond ophangt. En dan heb je denk ik ook een hele goede idee hoe lang en hoe groot zo'n beest geweest is. En hoe zwaar is hij eigenlijk, zo'n <laughs> zo, zo, zo ding? Nou, in het echt weet ik niet. Maar hier, nu zal het wel meevallen. Want het is natuurlijk helemaal van uh, plastiek en uh, dat soort zaken. Ze hebben hem in verschillende delen uit moeten printen. Uh, want anders was het niet het doel geweest voor de, voor de printer. Die raakte een beetje in de war. En dat hebben ze toen later aan elkaar gelijmd. Uh, maar hij, hij, nu hebben ze hem dus in elkaar gezet. En uh, ja, nu zitten ze met het eindresultaat. En er is dus een probleem. Hij kan niet blijven in hun bedrijf of in de ware polder. Dus uh, de afstand om hem te halen, dat, uh, dat is hem dus niet. Het is alleen natuurlijk, uh, ja, met wat zet je hem op transport. Want het moet wel zes meter lang zijn. En dat uh, misschien niet nog uit elkaar te halen, dat weet ik dan niet. Maar uh, het lijkt me toch wel ontzettend leuke uh, aanwinst voor het dorp, uh, zo'n zeereptiel. Nou, zeker. Dus een uh, hele goede tip uh, mocht uh, inderdaad het uh, museum uh, luisteren. Je weet maar nooit uh, of het uh, wat is, uh, Benno. Zo is dat, zo is dat. Zometeen het uh, volgende uur alweer uh, van uh, dit programma. Wat gaan we daarin uh, onder meer doen? Ja, we gaan eens even een rondje bellen. Met onze grote vriend Rob Petersen gaan we bellen. En dat gaat over een, uh, de trilogie van Boeken die geschreven zijn van 2019 tot dit jaar. En het gaat over Koeriers, jonge Nederlandse talenten die in een riscant tijdperk van de autosport hun passie met het leven moesten bekopen. Daar gaan die boeken over. En dat gaat Rob, die heeft het eerste deel geschreven met Olaf van Jolen, een, een Haarlemse um, journalist. Um, en die, uh, nou ja, Rob die vertelt erover. En dan eens even kijken, kwart voor drie gaan we bellen met Debbie Kesking. Kersking. En zij vertelt het even over het uh, gala kickboxer wat vanavond in Beverwijk is. Kijk, gewoon uh, lekker blijven luisteren. Je had het net over uh, Olaf van Jolen. Echt een hele bekende naam voor mij uh, trouwens. dat ja, ken een... ik er nou van, uh, zeg maar? Nou, hij is, is een oud radio-collega van uh, Halem 105. En misschien ook wel van ZFM. Dat, ja, dat, ja, dat, ja, uh, ja, inderdaad, en... uit de piratentijd oh, uh, ook nog. Uh, ja, ja, ja, ja. ja de, precies. En uh, Olaf die, uh, nou, is de schrijvenverzoende... Dus is een defensiespecialist bij de Telegraaf, maar maakt ook heel graag podcast. En, en alles wat vier wielen heeft, dat draagt hij toe. Kijk dat allemaal in het volgende uur. We zeggen tot zometeen. Ja en daar zet ik nog de verkeerde plaat op. Ook tot zometeen. En dat bedoel ik uiteraard. Deze draaide vorige week ook. Oh ja. Ja, daar is die en de Sunshine Band trouwens ook nog. En uh, please don't go. Blijf luisteren naar de Zandvoorts Radio. Zometeen het uh, tweede uur, tweede gedeelte van Zandvoort op zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Goedemiddag.